Een rechter in de Amerikaanse stad Wisconsin heeft een wet ongeldig verklaard... die CAO's voor ambtenaren verbiedt. De wet is volgens de rechter in strijd met de grondwet. De ambtenarenbonden in Wisconsin zien de uitspraak als een overwinning. De wet was doorgedrukt door de conservatieve republikeinse gouverneur Walker. Hij noemde de rechter een linkse activist en gaat in beroep. Walker vindt een verbod op CAO's noodzakelijk om te kunnen bezuinigen. Directeur Smulders van het genootschap Onze Taal betreurt het dat hij loslippig is geweest over de troonrede. In het radioprogramma Met het Oog op Morgen onderstreepte hij dat hij niet heeft gezegd dat de toon van de reden dit jaar somber is. Dat woord is mij in de mond gelegd, zei hij. Tegen Omroep Brabant had hij wel gezegd dat in de troonrede geen nietszeggende cliché's staan, terwijl mensen dat misschien verwachten omdat er nog geen nieuw kabinet is.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 Frank van der Lende. Goeiedag, je luistert naar Radio 1, naar Nachtbrakers. Eerste uitzending uh, toen net uh, ook van Filemon met de wereld van Filemon. En nu tot 5 uur Nachtbraken hier op Radio 1. Welkom, welkom en voel je ook welkom, hè, want dit is dus eigenlijk waar alles bij elkaar komt. Of je nou niet kan slapen of dat je nou net de kroeg uit komt gerold. Al jouw verhalen zijn welkom. En um, voor het eerste uur ben ik eigenlijk vooral op zoek naar jouw ideale avond. Hoe ziet die eruit? Want ja, ik ben nieuw op Radio 1 en uh, je kent me nog niet. We moeten elkaar een beetje leren kennen. En um, ik ben heel erg benieuwd naar jouw ideale zaterdagavond. Wat ga je doen? Dan ga je net zoals Filemon naar de jazzclub? Flesje champagne daarnaast, vrienden en lekker muziek kijken. Of ga je lekker met je, met je meisje of met je vriend gewoon op de bank zitten? Gewoon een beetje een filmpje kijken en, uh, en, en naast elkaar gewoon een rustige zaterdagavond. Alles kan, alles kan. Laat het mij weten op 0800-1121. Het is een gratis nummer, dus uh, ook als je al, al je geld hebt gegeven aan, uh, aan de biertjes vanavond... kan je me gewoon bellen. 0800-1121. Afgelopen donderdag uh, ging ik alvast even de hoort op om mijn ideale avondje te beleven. Midden op straat is een feestje aan de hand. Binnen muziek, mensen, biertjes... Maar Kas, wat is dit? We staan hier op het eenjarig bestaan van de Lomography Store. Dat zijn een soort uh, hele cheap camera's waar je daardoor heel vet effect mee krijgt als je er foto's mee maakt. En die vieren een eenjarig bestaan. Ik zie ook dat er boven nog wat is, er staat een drumstijl en dergelijke. Ja, wat gaat er gebeuren? Een van de beste nieuwe bands van Nederland, het Amsterdamse Bad Country. Die, uh, die spelen, hebben net één setje gedaan gaan zo nog een setje spelen. En ze hebben vooral ook een gruwelijke leadgitarist. En er staat ook nog een kever buiten waar ze een fituur in de achterbak hebben. Dat, ze, ze hebben het groot aangepakt. Ja, die kever is niet heel groot, maar het is wel een auto. Er zijn loempia's? Loempia's? Oh, loempia's daar. Ja, die zijn heel groot en heerlijk. Waar gaan we naartoe? Ja, we gaan naar Ludwig. Uh... Ja, is dat daar het verrassingsfeestje? Dat is het verrassingsfeestje uh, van, een van een vriend van ons. Eh? Van Alex, hè? Van Alex, hoe heet die jongen? Ja, hoe Inderdaad. oud is hij geworden, weet je dan? Uh, weet ik niet. Volgens mij 25 of zo. Oké, okay. hebben we een cadeautje? Uh, uh, een een pinken fiets, volgens mij. Oh ja, we hebben een roze fiets gegeven, hè? Ja, ja, die is uh, uit Haal gekomen. opgekomen. Maar het is hier om de hoek, toch? Uh, ja, volgens mij uh, vijf minuten fietsen. Kom, laten we gaan. Oké, okay, let's go! Ja, Jij bent, jij bent, jij bent. Ben ik? Nee, nee. Oh, Frank, jij bent, kom wow. Oké, okay Frank. All Oké, okay, we krijgen nu een lijfverslag van Frank in de flipperkast. Oh, oh, oh. Ja, het is te gek, dit. Ik heb nog een extra bal liggen. Hoe kan dat? Dat je te snel af was. Oké, okay, gaat nu door. Frank, all right. Oké, okay, pak nu de linker flipper. De bal komt aan Bob. Ah, ja, Dat flipperen is echt helemaal niks voor mij. Maar hij ligt dus al klaar. Wie staat er bovenaan? Ja, Piet. Wie staat er bovenaan? Ja, ja, ja. Arvid. Bedankt. Arvid. Ik ga maar even een roken. Hé Jongens, ik ben buiten. Fuck. fuck. Hey, uh, nog een biertje, hè? Ja, lekker. Ga jij of ik halen? Wie is nog de beurt? Ik uh, denk dat jij moet gaan halen. Ja? Op kosten van de zaak, zo te zien. Nog <laughs> twee biertjes van je? Nee, ja, je... Yes, dankjewel. Ga even door. door. Mooi avond. Nou, heel snel. Succes in de reis, nou, ik jullie Oh, je bent ook net vertrokken. Ja, hij heeft me net overtuigd. Ja, nog hè? Ja, uh, dat ging heel snel. Ik ja, fijne avond. Hey, wat, uh... Ik laat het je weten dan. Ja, ja, tuurlijk, ja. Ja, dit is een beetje hoe mijn uh, ideale avond eruit ziet. Lichtelijk aangeschoten naar, naar huis. Het is kwart voor vier. Het is mooi geweest. Lekker slapen. Maar ik ben heel benieuwd hoe jouw ideale avond eruit ziet. Laat het me weten. 0800 1121. 0800 1121. En uh, ja, bel me. Of mede kan ook natuurlijk, dat doe je naar uh, nachtbrakers.bnn.nl, nachtbrakers.bnn.nl. Voor de toon neerzetten hoor, hier uh, op Radio 1, zo midden in de nacht. Rock roll op je radio, je hoorde Kings of Leon en My Party. Want ja, hiervoor hoorde je de reportage over mijn uh, ideale avond, mijn feestje, My Party. En uh, nu ben ik heel erg benieuwd naar jouw party. Hoe ziet jouw ideale avond eruit? Je kan dat uh, doorgeven op 0800 1121 Dat deed ook Paul, Paul, goedenacht. Goedenacht, goedenacht, goedenacht hey. dan. Hoe ziet, jou, uh, hoe ziet jouw ideale avond eruit, Paul? Gewoon lekker biertjes drinken met, uh, met goede muziek en uh, goede maat om je in. Heb je nu ook een, een paar biertjes op hoor ik? Of niet? Ik, ik heb een horelijke biertjes op, ja. Waar <laughs> ben je nu? Ben je ook echt uh, ik nog... In, uh, ik sta nu in nu uh, in Amsterdam. Oké, okay, en wat is daar? Ja, het is het uh, vijfjarige bestaan van C.O.K. Het is dus, uh, groot uitgepakt, groot feest. En daar en heb je op gedronken? Al. Heel veel gedankt, ja. Hé, hey, maar als we eventjes, uh, begin van de dag, nou ja, of, of je komt uit je werk of je komt vanuit school en dan uh, kom je thuis en dan je ideale avond, hoe deel je die dan in, hoe begint die? Als ik net uit mijn werk kom. Ja. ja, gewoon je hebt toch de hele avond voor je en de volgende dag ben je vrij, dus je mag echt alles doen wat je wil. Nou, eerst uh, naar de supermarkt en uh, flink wat bier in slaan en goed eten en dan gezellig met z'n allen wat koken. Ja. En, uh, Heb je dan, dan nog je een favoriet gerecht Aan tafel zitten? En dan ja, uiteindelijk uh, met een grote groep eten. En dan, uh, ja, dan uiteindelijk uh, gaan stappen. En dan, waar ga je dan naartoe? Is dat dan een, een, een kroeg waar je het liefst zit? Of ga je dan echt, wil je dan echt dansen? Nou, mee, mee, meestal thuis hangen Of dan naar de kroeg. En dan uiteindelijk door naar een, naar een, naar een club te En hoe eindigen die avonden meestal? Uh, dronken aan de bar thuis. <laughs> en en... Met heel veel drugs. Oh, ook dat nog. Dus drank ja, en drugs. Af en toe, niet, niet uit weekend maar een paar keer voor mij moet ik... Uh... Dan gebruik je wat? Ja, wat lekkers. Het is nu, uh, het is nu kwart over drie en uh, je staat nu nog bij, uh, bij Studio K dus. Ben je een beetje aan het dansen en biertjes aan het drinken. Hoe gaat, Lekker, uh, hoe gaat de avond verder eruit zien? Uh, nou, ik denk dat we gewoon uh, weer thuis eindigen. En dat we dan nog gaan nabieren. En dan zien we het alweer. <laughs> dus je hebt nog een mooie avond voor de boeg hoor. Sowieso, sowieso. Ah. We hebben nog uh, een uurtje hier, en dan is het laatste afgelopen, ja. maar dan zien uh, we ding wel weer uiteindelijk. En met wie ga je dan? Met wie beleef je jouw meest ideale avond? Is dat dan met vrienden, of met, met, met, met een vriendinnetje, of met, hoe ziet dat eruit? Ja, gewoon goede vrienden, dat is belangrijk. En dan veel, of, of juist met één of twee vrienden, dat je echt gesprekken hebt over het leven bijvoorbeeld? Nou, ja, kijk, als je die kroeg gaat hangen, dan heb je met een paar mensen Ik kan van elkaar lekker kletsen. Maar als je gewoon uitgaat, van een grote groep, van mannetje of twintig. Mannetje of twintig? Ja, lekker los. Wauw. En nu? Gezellig. Nu ook, man. 20. Oh echt? Je bent met 20 vrienden ja. op stap? En die, maar waar ja, sta ja, je ja. dan nu? Want je, je bent nog in de kroeg, maar ik, uh, ik hoor... Nee, nee. Ik ben heel even... Uh, ik, werk, ik, ben jurid, ja, dus ik ben heel even afgelukt op het kantoor ah. om te bellen. Ah, heel goed. Hé, hey, dankjewel voor je belletje, Paul. Ja, dat is goed, man. En uh, een fijne nacht nog. En veel plezier bij het, uh, bij het thuisbieren ook nog. Dat gaat lukken. En, uh, en geniet van je avond. Proost, zeg ik maar. Welke fijne avond. Om... Ja, dankjewel. Hoi. Yes, het verhaal van Paul en uh, jouw verhaal uh, is ook van harte welkom 0800-1121 en mailen kan dus ook, nachtbrakers.bnn.nl En uh, ik heb nog een beller, goeienacht. Goeienacht. Oh, ik hoor heel veel uh, herrie op, op de achtergrond, dus wie spreek ik? Je spreekt met René en ik ben op een feestje. <laughs> oh, ik hoor het, waar ben je? Ik, uh, ja, een vriendin maar mij die is uh, net voor de bestelen geslaagd... en ze gaat uh, voor vijf maanden naar Vietnam. Ja. Dat is een heel groot feest in, uh, in Os. In Os? Ja. In het zuiden van het land. En, um, en, en is dat dan... Want ik heb het over ideale avonden, hoe die eruit zien. Is het dan ook voor jou echt een ideale avond... dat je nu met de vrienden bent en afscheid neemt van iemand? Um, ja, voor mij wel, want... Um, het, het is een hele goede vriendin van mij, dus het is, het is best wel een, uh, een intiem feestje. En uh, het feit dat we met z'n allen kunnen zijn en de muziek kunnen draaien... waar wij goede herinneringen uh, aan opkomen kunnen halen. En uh, dat, dat we gewoon met z'n allen kunnen dansen. En dat het eigenlijk geen reet uitmaakt het ons tussen vier en vijf uur is. Ik heb geen idee hoe laat het is. Het is kwart over drie, Zonnee. Uh, Oké, okay, kwart over drie. En uh, dat is, ja? Dat is voor ons goed. Dat, uh, dat maakt voor mij de ideale uh, zaterdagavond. Dat ik goed afscheid kan nemen van een vriendinnetje die en de best heeft gehaald. En uh, binnenkort echt gewoon een dikke festruit kan maken. En die, in die ideale avond gaat ook wel gepaard met drank hoor geworden. Ja, behoorlijk. Sorry. Nee, dat is niet echt. Wat, wat, wat drink je het liefst? Um, bier. Heel veel bier. <lacht> Weet je wat weet je erg is? Het was wel heel erg grappig Wat het wel eigenlijk vertellen. Uh, ze hebben, zeg maar, zo'n... Uh, de ouders van het vriendin, van mij, die hadden een heel groot feest vieren. Dus ze hebben een hele grote uh, biertank gehuurd, Zo'n klein barretje, weet je wel, met zo'n grote biertank En die uh, trekt zoveel energie, dat de energiemaker is uitgevallen. Maar Gewoon waar... elektriciteit. Zit u in een tent of zo, op een weiland dan? Of hoe zit dat? Nee, gewoon midden in Oost. Dus Oost is gewoon een stad. Het is dus ja. gewoon midden in de wijk. Ze hebben gewoon uh, uh, een biertree en een, een, een, een DJ-set. Alleen is het gewoon uitgevallen omdat ze gewoon <laughs> te veel energie trekken. Maar kan er nog wel bier blijven worden gedronken dan? Ja, ze hebben nu een, een, een, een, een, een, een middenweg kunnen vinden omdat ze... De DJ's uit hebben uitgezet en uh, binnen in het huis gewoon de installatie hebben gezet. Dus nu kunnen we gewoon bier drinken en muziek luisteren. Nou, dat is echt. Dat is een ideale avond volgens mij. Het is veel chill. Ja. Nou ja, uh, groeten de vieren of eigenlijk de afscheidnemer van mij. Ja, helemaal goed. En geniet van, je, geniet van je avond. Nee, Bedankt voor het bellen. Ja, helemaal tof. En geniet jij van jouw eerste uitzending? Dankjewel, dankjewel. Lief van je. Ah, zoveel leuke bellers. En daar kan jij er een van zijn. 0800-1121, 0800-1121. Achterbrakers, Radio 1, BNN. En ja, deze plaat kon natuurlijk niet ontbreken. Het is uh, de maan schijnt. Het is midden in de nacht. Het is bijna half vier. En uh, Dancing in the Moonlight moest ik natuurlijk eventjes draaien. Van Toploader. Je kan bellen 0800 1121. Dat heet ook Cas. Cas, goedenacht. Goedemiddag. Goedenacht. goedenacht. Um, ik heb het vannacht over hoe je ideale avond eruit ziet. Ik heb in het begin van de uitzending een reportage laten horen... hoe mijn ideale avond eruit ziet. En ik ben heel benieuwd hoe jouw ideale avond eruit ziet. Nou Frank, ik heb uh, ook wel een mooie avond gehad maar. Ik sta op dit moment vaak in Luxemburg. In Luxemburg? In Luxemburg, in Luxemburg. Dus, wat heb je daar nou gedaan? We hebben 4,5 uur gereden <laughs> ja. om een optreden te doen met onze beste vrienden. Ja. En uh, vervolgens was het op een, een of andere feestje van de uh, Mercedes of zo. Van, van het merk Mercedes? Ja, Mercedes-Benz. Ja. De auto. Uh, toen daarna zijn wij eigenlijk gewoon vrij rap begonnen met drinken. <laughs> ja. En uh, de, ja, ik weet eigenlijk niet precies waar we zijn. Luxemburg is een Ze spreken Frans, Duits. En Luxemburg wat echt de allerraarste taal ooit is. En in welke taal spreek jij met ze? Ja, alles een beetje. Engels ook. Maar ben je, het, ben je nu nog op het, op het Mercedes-Benz-feestje? Of is het wel afgelopen? Nee, we, we zijn net naar huis gegaan. Mm -hmm. We staan nu voor ons hotel, Hotel Vecchio. Ja. Dit is een soort Italiaans-achtig hotel weer. Met allemaal van die geschilderde muren met, uh, met Venetië erop. Oh, maar je, hebt, je hebt opgetreden in, um, in, in, in Luxemburg. Voor wat was ja. dat dan? Had je, wat voor, wat, hoe zit dat in elkaar? Wij waren met onze band uh, Go Back to the Zoo. Hé, hey, kan ik wel een plaatje van draaien. Zo? <laughs> we waren uitgenodigd om bij te komen spelen. Uh -huh. Want we hebben wel vaak in Luxemburg gespeeld. Yeah. En nu uh, ja, wat, we, waren we hier op een feestje. Dat zo Best wel raar was het. Wat is het en mooiste je wat je naast, hebt meegemaakt vanavond? Nou, eerst was dat feestje. Dat was sowieso best wel uh, raar. Dat was een soort van... In een, tussen een paar rivieren op een soort batavia stad achter een locatie. Okay. En... Uh, dan daarna, toen daarna kregen we... gingen we gewoon uh, drinken. En al het mogelijke eten. Truffel, foie gras, zalm, en dat werd allemaal gebracht door een hele nette zieke bediende. Dat was een uh, ziek feestje. En we zaten op het, op het dak van het, van het gebouw waar we voor oh. Wat een luxe zeg, met truffel en met, met vodka en alle drank die je wil. Ja, ja, maar vodka kan je niet hoor. Dus daar heb ik je afgeslagen. Okay, maar dat goed. was er wel. Ja. Lekker zeg. En nu, nu sta je voor je hotel en ben je van. Nu, ga je, nu duik je je bed in. Ja, dat is wel het plan. En wanneer kom je dan terug? Ga je dan, je blijft dan slapen? Dus we gaan morgen om 8 uur weer weg. 8 uur s ochtends. Ja. Want moeten we moeten morgen gewoon weer Amsterdamse Amsterdam, zijn allemaal. Dus uh, ja. Dus we zijn even uh, 4,5 uur heen gereden. En morgenochtend weer 4,5 uur terug. En hoe lang heb je opgetreden in totaal? Ja, we zouden eigenlijk 50 minuten moeten spelen, maar het is 40 minuten geworden. <laughs> Mooi dat je voor 40 minuten gewoon 9 uur in totaal in de auto zit. Ja, daar is ook niet zo over na, denk je, Ja. Oh, sorry. Maar Kas, geniet van, je, geniet van je nacht nog even en slaap lekker ja. in je hotelbed. Frank, van je avond op de radio? Dankjewel. Eerste uitzending, hè? Gefeliciteerd, ja. man. Dankjewel, dankjewel. Leuk dat je luistert. Hé, hey, en uh, een fijne nacht. Ja, hetzelfde, man. Top. Doeg. Uh, bellen, hè? 0800-1121 of mailen kan ook nachtbrakers.bnn.nl. Zometeen draai ik even een plaatje van, uh, van Go Back to the Zoo, want ja... Het uh, is leuk als je ze aan de lijn hebt om ze ook even te draaien. Maar uh, er werd ook gebeld door Boas. Boas belde ook naar Boas, goede nacht. goeienacht. nacht. Hoe is jouw nacht? Want ik heb het over de ideale nacht. En uh, hoe die eruit ziet. Of je nou op de bank zit met, een, uh, met, met je vriendin of je vriend... en een filmpje zit te kijken. Of dat je in de kroeg staat. Of dat je nou ja, moet optreden in Luxemburg. Hoe ziet jouw ideale avond eruit? Ja, mijn, na, mijn avond is langer na niet zo tof als die van Kars... waarschijnlijk in Luxemburg. Nee, Nee, die voor mij is gewoon in de kroeg geweest in Amsterdam. Oh. Eigenlijk gewoon uh, best wel saai of zo. Je moest, je moest werken in de, in de kroeg? Ja, ja, in de kroeg in Amsterdam. Maar het was, het was niks aan. Het mm. was een beetje rustig, maar het was wel gezellig hoor. We waren wel wat vrienden. Behalve van kast en zo. want die uh, zitten natuurlijk daar. Ja. Maar ja, het was wel, een, was wel een, ja, Je kent die avonden wel toch, hier? Je bent er zelf ook wel eens. Ik ben wel eens in de kroeg geweest, inderdaad. Dus, uh, maar nee, hoe ziet jouw ideale avond dan wel uit? Want dit was dan geen ideale avond. Hoe ziet je ideale avond er dan wel uit? Nou, ik gaan we bij laatst over met iedereen, met onze vrienden. Omdat we in Amsterdam zaten bij een bar en daar draaien ze mega muziek de hele tijd. En uh, toen hadden we het erover van, nou wat is nou een toffe avond, weet je wel. En toen uh, nou, begon we een beetje te denken. En uh, nou, wat, mij gewoon, wat ik heel erg tof vind, is dat je gewoon een beetje in een bar met je vrienden, een beetje muziek, een beetje leuke mensen, een beetje kletsen, een beetje relaxed. Niet van die drukke boom-muziek, weet je wel. Gewoon een beetje relaxed. Ja, en dan met vrienden vooral en dan... Um, ja. Ga je dan ook nog dansen of heb je vooral dat je in een kroeg wil nou, zitten en een ik beetje ben, kletsen? Ik ben, het, ik ben natuurlijk een muzikant hè, dus ik dans niet echt. Oh. Of tenminste, ja dat is een soort van ding. Ik weet niet of ik de enige ben die dat hebt, maar... Weet ik niet. Ik, ik ben niet echt lekker met meer dansen, zeg maar. Je hupt alleen een beetje heen en weer. Ja, ik sta een beetje tof te doen, weet je wel. Een beetje zo heel erg mysterieus in de hoekje staan. En dan, uh, <laughs> dat is een beetje wat ik doe op zo'n avond. En ga je dan ook, uh, op je ideale avond, ga je dan ook achter de vrouw aan, of niet? Nou, ja, ja, ik ben vrij zelf, Dus ik ga wel achter de vrouw aan, natuurlijk. Ik doet iedereen iedereen met elke man dan, denk ik. En is je, want dat vraag ik me dan af. Ik heb, ik heb sinds uh, kort een vriendinnetje. En ik vond het altijd wel een soort kerst op de taart... als ik dan met een meisje had gezoend of zelfs mee naar huis kon gaan. Ja, dat is ook gewoon best wel, uh, ja... Mooi. Maar maakt dat je avond nog idealer? Licht eraan uh, ligt, ligt eraan wie er mee naar huis gaat <laughs> ja, natuurlijk. Ja. <laughs> ja, ik weet het, niet. Ik bedoel, het kan wel weer tegenvallen, toch? Ik bedoel, als je dan thuis komt en je denkt van, wat de fuck, maar waar ben ik nou weer aan begonnen? Ja, ja. En dan zeker de volgende ochtend is dan pijnlijk. Ja, ik ben daar heel slecht in. <laughs> ik heb een keer een, een nacht gehad dat ik iemand mee naar huis ging en dat vond ik al echt een heel, heel slecht idee. Ja. En die begon toen vervolgens ook nog eens keihard te snurken, nadat ik al drie uur niet in slaap kon, kon komen. En toen ben ik hem gewoon genokt. Ben je er gewoon vandoor gegaan ja. terwijl ja. zij ligt te slapen? Ik dacht dat kan nog niet. Een vrouw die begint te snurken, dat is gewoon niet echt heel erg, uh, niet heel erg romantisch. aantrekkelijk of zo. En zeker niet op je eerste avond met elkaar? Nee. Dus laat ik zeggen dat het, het, ja, het ligt eraan. Wie je mee naar huis neemt en hoe de avond uiteindelijk afloopt natuurlijk. Ja. Ja. Ga je nu nog iets doen, want je hebt gewerkt in de kroeg. En uh, ja, om er nog misschien een ideale avond van te maken, het is half vier nu. Dus zij nog wel. Je kan nog wel ergens naartoe. Nou, ik kan nog anderhalf uurtje kan ik nog ergens heen. Maar ik, uh, ik, ik, ik weet het niet. Ik, ik twijfel nog een beetje. Doe nog even, voordat ik klaar ben. Dus en ik zit nu lekker whisky te drinken. En, ik, en tegelijkertijd uh, ben ik met jou aan mijn telefoon en uh, kijk ik naar heel veel briefjes papieren. En uh, heb ik zoiets van ik uh, douche in mijn zak en ik ga op vakantie. Ja, dat zou echt heerlijk zijn. Dus, uh, maar helaas gaat het niet uh, lukken. Nee. Maar, uh, dus ja, en, uh, dat is een beetje mijn avond. Het is dus eigenlijk een beetje saai dus Eigenlijk gaat... dat je me beter op een andere avond kunt bellen. <laughs> ja, nou ja, misschien kan je, nog, uh, kan je er nog iets van maken. Hé, hey, dankjewel Boas. En, uh, ja. en een hele fijne nacht nog. Nou, Frank, ik spreek je. Yes, bro. is goed jongen. Oké, okay, ciao. Doeg. Dit is dus Go Back to the Zoo. I know oh, my name You know nothing Hey DJ Where the kids from the radio Hey DJ Where the kids from the radio Ooh, I hope I tie twenty yeah. 27 Love of a Toen net dus de zanger van deze band, de lijn Kas, Go Back to the Zoo. Hij was in Luxemburg en uh, had daar opgetreden. En daarna hadden ze een, een feestje. Met. Uh, uh, van, van Mercedes, met gratis drank, met truffel. Met, ah, wat, wat een heerlijk leventje heb je toch als je artiest bent? En dan zeker. Uh, Um, dat is dan wel echt een ideale avond die je hebt. Go back to the zoo, hoorde je met Hey, DJ. Ja, het is zaterdagnacht en dat is wel een van de beste nachten uh, om in de kroeg te zitten. Zo ook mijn B&N-vrienden. Zij zitten met een wijntje, een biertje in Boyd's Bar... en we spreken met elkaar hun ideale avondje uit. Boyd's bar. Boyd's bar. De nou, dan begin ik om uur begin uur met de Golden Girls. <laughs> en een <laughs> joint. Springen, nou, ja. Half negen springen met sterren. Yeah. Mm. Mm. Mm. Nou, het belangrijkste zijn toch de mensen, leuke mensen. En een nice goed zwijf, een goed ja. feestje, goede muziek. Ja, goed feestje is wel. Als je, alleen als je op vrijdag niet al helemaal ja, een keer ja, ja, ja, ik feest liever op vrijdag. Ja, ik ook. En dan ja. door naar de zaterdag, zodat je dan in ieder geval nog een soort van bufferdag ja. hebt. Want... Maar behalve, want zaterdag is dan wel heel vaak van de echte leuke grote feestjes en de festivals en dat soort dingen. Dus dan wel weer zaterdag. Maar je hebt verschillende soorten. Of ik heb verschillende soorten <laughs> zaterdagen. Dus ik heb uh, hele... Soms heb ik zin in een chillen zaterdag. Dus dan uh, ga je gewoon lekker biertjes drinken in de kroeg met vrienden. En dan hoop je dat het niet weer uit de hand loopt. <laughs> ik vond de ideale zaterdag, vond ik zeg maar... de zaterdag van de gay pride. Omdat ik daarna een week vrij had. Dus kon ik echt loos. Oh ja. Ja. Nou, heel eerlijk gezegd ben ik 44, dus ik ga niet meer echt heel wild uit. Wat ik wel heel erg merk, gemerkt heb de laatste jaren... is dat op een gegeven moment... vroeger ging ik altijd naar een discotheek en lekker knallen. En op een gegeven moment werd dat echt vervangen door een soort, soort feestje... Dan ja. Weet je, dan, dan ja. had je van die feesten, één keer per maand, had je dan uh, een, of een heel grote keifeest. Waar was dat? Uh, oh, uh, de feest, shan, shan, shan, shan, shan. <laughs> Waar we dan uh, helemaal los gingen. Dat was dan helemaal hip, hip, hip. En dan kwamen al die feesten kwamen op. En dan was er elke zaterdag wel een, wel een feest. Maar op een gegeven moment ben ik daar ook maar mee gestopt. Maar vinden jullie dan, dan een avond met vrienden thuis voor iedereen koken en zo? En dan wijntjes drinken? Is dat dan. Een ja, dat leuk is het begin. Gevoel? Ja. Maar ja. Maar. Is, ja, maar als je bijvoorbeeld vrijdag al bent uitgewezen... dan kan je dat wel doen als einde ook. Dat je gewoon lekker gaat eten. Dat je lekker gaat praten over het leven met een glas wijn. Rummikuppen. Rummikuppen. Spelletjes. Nee, ik, nooit ik haat spelletjes. Echt Ik vind spelletjes. Oh, nee, spelletjes leuk. Oh, oh, oh. Oh, God. Nee. Ja, ja, spelletjesavond. Ja. Leuk. Spelletjesavond ja. met En soms reden. ook lekker filmpjes kijken. en Lekker jointjes roken met z'n allen als je dus... Brak bent van vrijdag. Ja. Ik ben veertig. Nu ben ik wat ouder ben geworden, dan merk ik ook wel dat uh, zaterdagavond, uh, dat ik soms echt helemaal oké okay ben met een hele leuke avond met vrienden thuis. En dat kan dan ook wel tot in de kleine uurtjes. Maar ik heb niet meer zoiets van, oh nee, nu moet ik nog door naar die club, want daar hey, ja, zit echt heel ver. Maar dat is dus op, op zaterdag kan je nog wel zeggen, oké, okay, ik blijf gewoon thuis relaxed. Maar vrijdag, dan zit ik, als ik dan thuis zit, denk ik echt. Maar ik hoor helemaal niet thuis te zitten, want het is vrijdag en het weekend is begonnen en vrijdag ja, doe ik is, weg. Dan, volgens mij is dat ook iets, iets inderdaad wat Olaf zegt, wat jij nu zegt, op een gegeven moment gaat dat er wel van af. Ik, ik ja. ben heel erg zen met als ik, als, ik, als, ik, als ik in het weekend niet uit ben geweest vind ik echt prima. Ja. Goed, ik spreek dan even voor de ouderen onder ons. Dat tegenwoordig merk ik dat jongeren echt onwijs door kunnen knallen. Ja, ja omdat ze gewoon echt? meer drugs gebruiken. Ja, ja, dat denk ik ja, ik denk, misschien drugs. dat het door drugs komt, ik, ja, ik weet tuurlijk. het niet. Uh, sorry, ja. ik heb nou ook echt mijn portie drugs al gehad. Maar ik weet wel dat als ik dan uitging, dat ik om een uur of zes ook wel klaar was. Ja, de ja maar dat is met pillen. de heb dag... je GHB, speed, al die amfetamine ja. maar dingen. Maar hoe dan? Dat... Ik hoorde de laatste verhaal van iemand die was... Uh, op vrijdagochtend naar zijn werk gegaan, smiddags uh, uh, was hij begonnen met een feestje met bier, oh, s'avonds oh. doorgetrokken. <laughs> en ja, de volgende was... dag naar een magneetfestival en s'avonds nog een de paradies. En die was zondagochtend om 6 uur thuis gekomen. Dat ik alleen maar dacht. Ja, maar hoe dan, hoe dan? is het? Eh? Ja. En correctie, hij was zondag om half 3, smiddags thuis. Echt? Oh Ja, je weet het. Maar goed, maar, maar, maar is dat een ideale zaterdag? Huh? Uh, ja, ideale weekenden. Ja, ik heb daar een wel echt bij Dat je zeg maar, ook vrijdagavond doorgaat. En dan op zaterdag of zondag om drie uur. Ja, dat zijn wel legendarische ja? sessies die ik wel koest. Ook. Maar het is ook zo'n gevoel met z'n allen. Alsof je gewoon een soort reis maakt en daardoor... Ja, ik, dan, ik het, het zijn echt mooie momenten en we hebben dan e iemand. Ik, ja, ik heb gewoon een top 5 van prachtige momenten. En die zijn ook na 20 uur het feesten gebeurt er iets... en die weet ik allemaal nog en met wie en waar we waren... en welk nummer ze opzetten en oh my god. En het is juist... Weet, meestal zijn die dingen ook spontaan. Dan is het niet eens mijn planning om zo lang wakker te zijn... maar dan gebeurt het en dan... Ja... Oh, die ideale avond ziet er voor iedereen anders uit. De ene die doet graag een spelletjesavond, zoals Fleur. ik vond het wel mooi. En de ander gaat de kroeg in en die haalt, het, het, haalt, het, haalt het hele weekend door. Het kan allemaal. Uh, hoe ziet jouw ideale avond eruit? En misschien beleef je momenteel ook wel je ideale avond. Misschien sta je nu uh, of kom je net de kroeg uit op de fiets... luister je naar Radio 1 en denk je van... nou, ik heb een mooie avond beleefd, wil ik wel even wat over vertellen. Doe dat. 0800-1121. 0800-1121. Dan kan je hem op bereiken en dan, uh, dan praten we over jouw ideale avond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 Fijn toch? Zo bijna kwart voor vier. En dan hoor je de Midnight Blues van Liz Green. Past natuurlijk perfect bij de tijdstip. En um, bij het... Ja, want het gaat over je ideale avond. En dit is natuurlijk wel zo'n plaatje als je terugkomt uh, van het uitgaan. Of gewoon lekker op de bank zit thuis met een glaasje rode wijn erbij. En dan zet je lekker Liz Green op en dan zwijmel je een beetje weg zo. Heerlijk. Bellen doe je naar 0800-1121. Um, Twan, goeienacht. nacht, Frank. Hoe ziet jouw ideale avond eruit? mijn nou, ideale avond. Nou, om te beginnen altijd lekker thuis even chillen, even een biertje drinken met, uh, met, met de vrienden met wie we, met wie we de stad te gaan. Ja. En dan, uh, ja, dan gaan we op een gegeven moment het fietsje op en dan richting de stad en dan hopen we al een klein beetje aarsfoten te zijn. En dan, uh, dan gaan we de stad in en uh, soms nog eerst op een kroegje in en als we het kroegje overslaan dan uh, een leuke discotheek opzoeken of een leuk clubje waar een, naar een leuke diertje staat te draaien. Oh, je hebt wel duidelijk voor ogen hoe jouw ideale avond eruit ziet. Ja, ja, absoluut. Mooi. Ja. En, en Want je zegt van, uh, dan gaan we thuis dus eerst met vrienden wat drinken en dan hopelijk uh, aangeschoten op de fiets. Drink je dan expres thuis al wat meer, zodat je minder geld uitgeeft bijvoorbeeld bij het uitgaan? Uh, nee, nee, eigenlijk niet daarvoor, maar gewoon ja, zo vroeg mogelijk beginnen. hoe lang geniet je van je vaderavond? <laughs> en hoe laat begin je dan? Uh, nou, meestal beginnen we al met uh, ja, net na het eten, vanaf minuut of zeven, half acht, dan, uh, dan beginnen de eerste biertjes naar binnen te gaan. En dan ga je door tot? Ja, het ligt een beetje aan wat voor feestje het is. Maar meestal op een uurtje of zes uur. Vochtig, zo. Dan lig ik dan wel meestal in mijn bed. Dat zijn lange nachten. Als je Dat om zeven, uur, uur, nacht. zeven ja. uur, acht uur begin je en dan zes uur eindig je. Ja, ja. En waar Dat doe je dit nacht. allemaal? In Utrecht meestal, ja. Of Amsterdam, maar vaak toch wel Utrecht. Dan kom het zo vandaan. En uh, ja, dan kan je heel leuk uitgaan. Ja. En uh, dan doen we meestal de biertjes drinken. En, en wat zijn dan je favorieten? Heb je ook echt een, een stamkroeg en een favoriete club waar je altijd naartoe gaat? Uh, nou, Stamkloeg is denk ik toch wel op het Ledig Erf. Dat is altijd heel gezellig. Ja. En uh, de favoriete club, dat is denk ik dan wel op de Puma. Oké, okay. en wat, ja. wat zijn dat dan voor. Ja, Ledig Erf ken ik wel in Utrecht, maar Puma? De Puma is, is, is de technokelder van oh. Utrecht. Oh. Ja, daar is gaan dat... we meestal wel heen. Dus flink zweten en dansen daar. Wat zei je? Flink zweten en dansen. Flink zweten en mevrouwen uh, op dansen, ja. En, en dan, uh, want dit is dan de ene kant van een ideale avond, dus best wel een pittige. Bijna twaalf hm. uur lang ben je bezig. Ja. En, en heb je ook wel eens dat je denkt van, jongens, ik laat even de boel de boel. En dat je lekker op de bank met de beentjes omhoog en een glaasje wijn gaat zitten? Mm -hmm met mijn vriendin samen. Mm, cool. Maar het liefst toch wel gewoon gezellig met uh, mijn vriendin en mijn vrienden gewoon lekker de stad in en gewoon genieten dat je ja, van een week hard werken en uh, het ontspannen daartoe uh, zet op zaterdagavond. Ja, en dan wel, dat is wel vriendin bij de vrienden en gewoon met, met, met de hele club, er hoort op. Ja, ja, de vriendin is erbij en de vrienden zijn erbij. Het gaat heel goed samen. En hoe ziet jouw ideale avond eruit met je vriendinnetje alleen? Met een vriendinnetje alleen? Nou, dat is vaak uh, lekker een hapje eten of thuis of, uh, of buiten huis. En uh, daarna lekker met, uh, met z'n tweetjes op de bank een uh, leuk filmpje kijken of een leuk tv-programma. En daarna ja, gaan we naar bed in. <laughs> en maak je er dan in bed maak je er helemaal een ideale avond van? Dan maken we de ideaal, ideale avond helemaal compleet, absoluut. <laughs> Mooi. Ja, het klinkt wel goed, jouw ideale avond. Hoor. En je hebt het ook echt, eh, wat ik al zei, je hebt het allemaal wel op een rijtje hoe het voor jou ideaal is zo'n avond. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, absoluut. Lekker. Het uh, is altijd wel makkelijk eigenlijk. ja nou ja, geniet, uh, geniet van je avond nu en, uh, en uh, beleef snel weer zo'n favoriete avond. Yes, dat ga ik snel doen. Dankjewel ja, fijne Tom. Fijne uitzending. Dankjewel, dankjewel. Hoi, hoi. Gerard, jij uh, belde ook naar 0801121 en uh, ik ben heel benieuwd hoe jouw ideale avond eruit ziet. Nou ja, ik kom, uh, ik, uh, kom net binnen, ja? ik, uh, kom, ik kom net uit Groesbeek, ik weet niet of je weet wat het ligt, af hmm. Nijmegen. Oh ja, ja, ja. En dan hadden we een bruiloft vanavond. Eigenlijk en vanmiddag ook, maar daar was ik er nog niet bij. En daar heb ik met een paar vrienden van mij, hebben daar heerlijk muziek zitten maken. Oh, je hebt en... opgetreden op de bruiloft. Ja, nou, gewoon heel informeel opgetreden. Het was echt uh, gezellig met uh, een met, uh, paar uh, fijne vrienden erbij. En, uh, en daar hebben we wat eerste tunes gedaan. En, wat, uh, en uh, de grootste vriend van ons, uh, Jan de Wiek, die heeft daar als boebedoe... Uh, ...al de hele dag rondgehobbeld en die had bijna stemmen over. <laughs> Mooi. En van wie, van wie was die bruiloft? Uh, die waren... Saskia en Peter. Ja. ja die, uh, hij is uh, hoofdmedia van de VARA. Oh. Mediazaak je... van de VARA, ja. We kennen hem niet. Ja, BNN, hè? Dat is toch... Ja, uh... yeah, BNN. In de toekomst uh... moeten we wel gaan samenwerken en zal ik hem waarschijnlijk kennen... ...maar nu ken ik de VARA nog niet zo goed. Ja, ik maar, kom terug met Erik in de auto en het ging er nou eventjes over van die twee mannen die nou uh, het land moeten iets, iets moeten gaan bieden, ja. die ene van VVD en die ene van eh... Uh, ja, ja. daar. Toen hadden ja, we zoiets van ja, ik weet niet of, of die gaan rooien met elkaar, nou dat mag niet hè. Goed nou. ook niet, dus dat wordt wel weer paars waarschijnlijk. Maar, uh, maar Geert, even terug naar jouw uh, jou ideale ja. avond. Je was op een bruiloft, je hebt daar lekker muziek gemaakt en wat ja. heb je nog meer gedaan? Uh, vanavond. Ja. Nou, alleen maar nou, gewoon lekker wat gedronken en wat gekletst en uh, ja, gewoon lekker, heel relaxed die avond doorgebracht. Maar dat, dit is, was niet de ideale avond, hoor. Oh, hoe ziet die er dan uit? Die, uh, nou, daar is, is, is nog een gaatje beter, want dan, uh, dan heb je ook een volle maan. En, een echte, zwoele zomeravond ja. op een terras. Die heb ik een paar meegemaakt in Tilburg onder andere. Uh, café Zomerlust, dat ligt net buiten de stad, over het kanaal, over het bruggetje heen. Mm -hmm. En dan heb je daar nog een waanzinnig weiland voor je liggen. Net aan de andere kant van het uh, terras. En daar vliegen dan nog wat uh, nachtelijke vogels rond. Onder andere een uil die overheen gaat. Mm -hmm. En uh, dan heb je ook nog, uh, ja, weer eerste sessies. En dat soort dingen. En, uh, maar dan zit je daar dus bij, uh, bij dat café en dan kijk je uit je over... Buiten. Het ja. ja. heerlijk buiten en dan is het. Uh... Daar komen mensen dus uit, het, uh, uit, uit diverse delen van het land komen gewoon de bonnen voor je daar naartoe. Want die weten de laatste vrijdagavond van de maand was, was daar een sessie. Maar nou is ik overgenomen door een jazzjongen die houdt niet van die uh, folkje dingen. Oh. En er komen mensen uit Keurnhout, uh, uh, Antwerpen, Den Haag, wat was het nog meer, Rotterdam. Die komen allemaal bij elkaar daar in het café. Die komen en... gewoon daar, ja. Die weten, dan is de sessie aan, de laatste, dat was de laatste vrijdag van de maand. En dan. Uh... En dan is het altijd een verrassing wie komt er nog mee of wie komt er, uh... er aanlopen en zo. Maar dan ga je, zo je ook stond... echt, ga je dan ook echt naar die vogels kijken? Nee, we gaan niet naar die vogels kijken. Oh. We gaan gewoon lekker op dat terras. Ja. Uh, Neem wel je eigen stoel mee. Want uh, je mocht de stoelen van Theo niet mee naar buiten nemen. Want er zaten allemaal niet veel te knop onder. En was heel zuinig op de houten vloer. Maar nou goed, dan ga je daar gewoon zitten en je begint met een paar mensen, want ja, wij wonen allemaal een beetje in de buurt van Tilburg. Wat uh -huh. later komen er meer mensen binnen of het uh, al op. En uh, oh, gek weer, ja, we gaan buiten een sessie, weet je wel. En uh, dan komen er nog, komt er bijvoorbeeld Jozef Mieke langs en die uh, gaat er nog prachtige Ierse tunes, eerste uh, nummers zingen. Maar het zijn echt muzikantenavonden die jij beleefd? Ja, muzikantenavond. Ja, ja. Het is allemaal professioneel, semi-professioneel, amateurs. Alles door elkaar. En dan kan je wel, dus, wel lekker, je kan altijd met, dat is het mooie van muziek maken. Je kan altijd met elkaar spelen, ook al ken je elkaar bijvoorbeeld niet zo goed. Kan je altijd wel, want Ja, je hebt nog een beetje zo'n zo soort gemeenschappelijk repertoire van de eerste Tunes. En soms komen er mensen die gaan ook weer uh, Balkanmuziek spelen, Oost-Europese dingen. Soms komen er mensen bij die komen ineens weer met uh, Cajun dingen aan en zetten en zo. Maar de hoofdmoord is over het algemeen hier. Ja. En wat drink, en dan drink je, je dan op zo'n avond, uh, Gerard? Huh? Wat drink je op zo'n avond? Uh, als je op zo'n avond op de fiets gaat, dan, uh, <laughs> dan drink je een wiegelair. Of een uh, wiegelair anku. Is dat een speciaal biertje? Ja, dat is een heel heerlijk productief speciaal biertje. Hoe smaakt die? Uh, het is een soort tripel. Ja. Maar dan wat lichter. Het smaak, wat fruitiger. En... Uh, ja, dat is, is gewoon heel lekker <laughs> Als je de gewoon nu in daarna neemt, dan denk je, ja. Eh. <laughs> Die valt dan tegen? Ja, dat valt tegen dan. Ja. Ah, mooi. En maar je goed, hebt mooie avonden avond. Gerard. He? Je hebt mooie avonden wel Gerard. Ja, hele mooie. Maar ja, er gaat natuurlijk niks boven een avond als je zoiets meemaakt. En er zit een dame op de rast en daar ben je eigenlijk hartstikke lief ben je dat ook nu, momenteel, of niet? Nee, nee, nee. Oh. Een, een, een verrukkelijke brood. Oké. Okay. Maar dat is dan wel... Ik had het er net met Boas erover ook, een, een kwartiertje geleden. En die, ja? ik vroeg aan hem van, is het dan een kerst op de taart... Na een, avond, uh, na een avond stappen, een mooie vrouw? En hij zei van, ja, tuurlijk. we hangt er wel vanaf hoe het dan eindigt. Maar is, dat, is nee, maar dat voor jou ook? Natuurlijk niet. Je moet er wel echt iets mee hebben. Ja. Er moet wel een waanzinnige klik zijn of zo. En liefst al met een soort... Uh, ja wat al enige weken of maanden een beetje in de roo het bent licht zullen. Godverdomme, of dat toch eens een keer waar zou worden? Ja. <laughs> zo heb ik mij ook ontmoet. Mooi. O, ook op een mooie uit, uitgaansavond? Ja, nou, nou eigenlijk, ja op het bel ook weer een heel mooi cafeetje. En ik denk, denk van, god, hoe kom ik er nou achter of ze om ziet zitten of niet? En toen? En toen zei ik van, nou, degene waar jij verliefd op bent, die bij zich gelukkig. Ja. Toen keek ze me aan en dus ze zegt, meen je dat nou echt? En toen zei ik, ja, als ze ook niet zeggen. Ze nog eens aan en toen zei ze, nou, prijs je dan maar gelukkig. Ja, en toen ben ik er... Eh, na tien jaar zijn we ongeveer getrouwd. was dat de ideale avond die je ja, had toen. Ja, dat was een verrukkelijk ideaal. Maar heel, wel zonder muziek, maar wel alleen maar zeggen... Nou, daar gaat niks boven, echt beliefd zijn. En dan op een gegeven moment uh, de hoofdprijs winnen of zo. Absoluut, Gerard. Hé, hey, dankjewel ja. voor je belletje. Oké, okay, een hele fijne nacht samen. Ja, dankjewel. En, uh, en uh, blijf lekker luisteren. Samen lekker muziek maken. Zeker. Hey. De groeten. De groeten. Ik had het uh, met Gerard uh, veel over muziek. En ik ben eigenlijk ook uh, benieuwd naar jouw lievelingsplaatje. Welke plaat maakt nou jouw ideale avond helemaal compleet? Je mag een verzoekje indienen. Bel naar 0800-121. Of, uh, of mailen kan ook naar nachtbrakers.bnn.nl. Met jouw lievelingsplaatje. Wat... Welke, welk liedje, welke artiest maakt je avond nou helemaal compleet? Laat het weten, 0800 1121. En uh, ja, degene die ik nu ga draaien, die maakt mijn avond eigenlijk altijd wel compleet. Dit is David Bowie met Let's Dance. Het is hem blijft toch zaterdagnacht, hè? Dan mag er een beetje gedanst worden. Bowie met Let's Dance. Ik, uh, ik vroeg om te bellen voor jouw plaatje... Uh, die jouw ideale avond compleet maakt. En uh, David, jij belde 0800 1121. Wat is jouw ideale plaat bij jouw ideale avond? Mijn ideale plaat bij mijn ideale avond... is september van Earth, and Fire. En heel kort, waarom? Omdat dat is een plaatje... dat heb ik samen met mijn beste vriend... en we, ja... Als we ergens zijn, dan komt hij altijd. En uh, ja, vandaar, hij komt gewoon altijd langs. Ja, En dan, dan is dit jullie plaat? Ja, nee, nee dat, dat hebben wij niet per se zelf gekozen. Maar oh. altijd als we ergens zijn, dan komt dat liedje langs. En het is een beetje zo gevormd. Ah, mooi. Ik ga voor je draaien. Dankjewel voor je belletje, David. Dankjewel, Frank. Voor Earth, Wind en Fire met september. Zometeen het NOS-journaal. En dan nog een uurtje nachtbrakers. Blijf erbij.